9 uur, Katrien Straatman met het NOS Journaal.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 ANWB-verkeersinformatie met file bij Rotterdam. De Van Brie noordbrug is even open. Op de A16 richting Breda staat voor de Van Brie noordbrug op de parallelbaan 2 kilometer. En er zijn werkzaamheden op de A28 Hogeveen-Assen. Tussen Hogeveen en Ruinen staat 2 kilometer. Een ongeluk op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom... draait nog langzaam tussen het knooppunt Hellegadsplein en Willemstad over 2 kilometer. En er zijn werkzaamheden de hele nacht op de A58 vanuit Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. De weg is afgesloten tussen Ierseke en uh, het knoop het Markizaat de hele nacht. En daarom zaten nu file tussen Capelle en Ierseke, twee kilometer.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 Kijk op projecta15.nl Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het ja, is 4 over 9. Een hele goede vrijdagavond. Iedere vrijdag sluit ik in BNN Today de week af. Deze week doe ik dat met onze eigen politiek-watcher... en oud-kamerlid voor D66, Boris van der Ham... politiek-junkie- en communicatiestrategie Karje Leers... en entertainmentblogger Rianne Meijer. We hebben het over Qatar, over Kenia en over Kane. De band, de band last namelijk een kleine pauze in van een jaar. Meekijken, dat kan via radio1.nl. Harman, Boris, zo meteen. En meetwitteren natuurlijk met hashtag BNN Today. BNN Today zet een punt achter de week. Aber. Am erstens een plaat. Am, erstens, am okay. een plaat. En wel van het nieuwe album van de Kings of Leon. Begint ook met een K. Ik weet niet wat je hier dan van vindt Boris van der Am. Maar uh, deze <laughs> jongens uh, zijn... Het is een stelletje Hicks uit Nashville, Tennessee. Dus echt echte boeren. En ook nog eens een keer familiebroers. En uh, drie broers en een neef. En deze jongens staan erom bekend dat ze... Uh, echt Ik heb ze drie keer mogen interviewen. En al drie keer was het echt een sleurpartij van de bovenste plank. Want ze, er komt heel weinig uit. En ze vertellen uh, eigenlijk alleen maar van hele flauwe, rare... En ze staan erom bekend dat ze elkaar nog wel eens op het podium op hun bek willen slaan. Omdat het namelijk het uh, running in the family is. Ze houden wel heel erg van elkaar. Maar dan toch ook weer een beetje niet. En de des te verrassender is dat op deze plaat opeens het liedje Family Tree langskomt. En dat vind ik misschien wel het beste nummer van de plaat. Is er gewoon een bluesje? Maar dan in een moderne versie van de Kings of Leon. Van het nieuwe album Mechanical Bull hoor je A Family Tree. Family tree or even the kings of Leon. Mijn iedere man bim. In het golfstaatje Qatar wordt uh, keihard gewerkt aan nieuwe voetbalstadions. Er wordt 100 miljard euro geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur. Allemaal nodig voor het WK-voetbal in 2022. Er zijn alleen veel te weinig locals om al die stadions te bouwen. En dus worden er met name Aziaten ingevlogen... om met honderdduizenden tegelijk de megabouwwerken uit de grond te stampen. Nou, Wie denkt dat de lokale bevolking erg dankbaar is voor al die extra handen? Die heeft het mis, flink mis. En de behandeling van al die bouwvakkers wordt nu ook eens omschreven als moderne slavernij... Ook bij de Nederlandse vakbeweging zijn trouwens alle alarmbellen gaan rinkelen. We hebben uitgerekend dat 4000 mensen zullen sterven... voordat die stadions en die infrastructuur klaar zijn. Nu sterft ongeveer één persoon per week. Als er meerdere mensen komen en er verandert niks... dan ga je ervan uit dat hetzelfde getal blijft. Dat zijn er dan 10 tot 12 per week, 600 per jaar. Pff. En zo zijn we tot die berekening gekomen. En wij denken dat zelfs de grootste voetbalfan, niet lekker zit in een stadion... als hij of zij weet wat voor offers daarvoor gebracht Ja, zijn. ongelooflijk, hè? Eén dode per dag. Waarom vallen er dan zoveel doden? Nou, door bijvoorbeeld te moeten werken bij 50 graden Celsius... zonder eten, zonder drinken... en ook nog eens door bizar krappe huisvesting... en dan hebben we het nog niet eens gehad... over de vele ongelukken daar op de bouwplaats. En ik kijk hier even naar de gezichten om me heen. Ik zie Kai toch wel een beetje... Onrustig om zich heen kijken verschrikt. Dit, je schrikt hier wel van. Dat gaat nog voetballen. <laughs> voetballen? potje bier erbij. En, uh. Nee, ik. Uh, ja, ik wat, wat, wat mij vooral op, opvalt, is uh, t, dat je dit hoort: radio. Oftewel niks meer. Nee, ja. precies. Dat, dat irriteert maar je, mij wel. Maar hard. je bedoelt, dit, dit is een bekend verhaal en, en waarom wordt dit niet meer opgepikt? Nee, dat is het niet zozeer. Wat, wat, wat, mij, wat mij dan meer, uh, meer ergert, moet ik geloof ik zeggen... Uh, is uh, dat, dat zodra het om de Olympische Spelen gaat... zodra het om een wereldkampioenschap, voetbal gaat... ja, ach, we vinden het allemaal erg... en we gaan een beetje oplopen kanker bij Paul Witteman... en dan zegt de minister, ja, we doen er niks aan. En vervolgens hoor je nooit meer een regering... of eh, mensen die er echt iets aan kunnen doen, iets zeggen. Er is wel een massale verontwaardiging... maar verder wordt daar dan niks mee gedaan. Ah, ja, ik raar. Maar die massale verontwaardiging valt ook nog wel mee. Ja, dat, wel, dat, dat, dat vind ik nu in dit geval dus ook opvallend. Want Ik vind het ik persoonlijk, vind het wel, eerlijk gezegd... Ik, ik lees er vandaag nog iets over in de krant. Ik denk, ja, ik vind het wel cijfers waar ik van schrik. Elke dag een dode. het en... helemaal met een je eens. Maar ik bedoel, waar, waar, waar is die verontwaardiging die we een paar, nog iets lang geleden hadden... rondom allemaal rechten Of, ja, of, ja, of nu over Rusland, rechten, Sochi. Ja. Sochi in Rusland inderdaad. Maar zeg je daarmee, zeg ja, de verontwaardiging zou veel groter moeten zijn. Dit moet wel ja. meer aandacht krijgen. Of zeg je van, ja, goh, er is weer eens een misstand in een land. Joh, dat gebeurt overal ter wereld. Ja, dat ook allemaal. Maar ik vraag me er ook af. Ik zou wel eens onderzocht willen hebben waar dat nou vandaan... Komt. Maar wat vandaan komt? Nou, dat, dat, dat, dat, dat zodra het een heel groot sport sportevenement is... dat je dan een kleine, vrij kleine groep mensen hebt die daar heel boos om worden... en vinden dat er iets moet gebeuren. Terwijl dagelijks uh, in, in Dubai ja, en in saudi arabië precies, dit soort abt, dingen gebeuren. En daarna hebt het weg. Ik maar ja, het... goed, kijk, wat, wat er moet gebeuren is natuurlijk... dat bijvoorbeeld, nou, wat we kunnen nou doen in Nederland... is dat onze eigen voetbalbond bij de FIFA zegt... Nou, hé, hey, we willen gewoon dat daar beter toezicht op is. Dat ja. soort dingen moet gebeuren, meestal. van Buitenland. zaak zaken moeten ja, zeggen. Boris, dus moet bij ieder gebeuren. voetbal is het zo geweest... dat, volgens mij hebben we wel een keer eerder hier aan het kijk, gezeten... en het over gehad dat de FIFA daar nou eens een keer... maar die FIFA, dat zolang de FIFA nou, nog, nog een wereldkampioenschap... en voetballer toewijst aan fucking Qatar... Daar gaan ze daar echt niks van zeggen. Nee. Daar zitten belangen nee, en geld. Dat dus, is... dus met andere woorden. Dat, wat je dan zou kunnen doen is inderdaad... Uh, bijvoorbeeld de minister van Buitenlandse Zaken... Is, uh, iemand ontbieden. Maar dat ja. is het dan wel zo'n beetje. Je kan, je, ja, wij gaan niet over Qatar. Dat maakt het zo mak moeilijk. Ik vind trouwens wel iets anders. Ik bedoel, ik ben het helemaal eens met wat je hierover zegt overigens. Maar er is nog wel iets anders aan de hand. Het is toch wel opvallend. Dat in het Midden-Oosten, in, in die hele regio... er is een enorme werkloosheid. Door echt arbeidskrachten te over. En dan gaan ze hun mensen halen uit... Uh, Zuidoost-Azië. Ja. Want die mensen die werken hard, die zijn betrouwbaar. En die hoef je nog het, het, minder te betalen. Maar het zegt dus ook iets over het arbeidsethos... en ook over de manier waarop, laten we zeggen, die hele samenleving in elkaar zit. dat ze eigenlijk dat soort grote klussen, dat soort grote ja. werkgelegenheidsprojecten. die eigenlijk heel goed zouden moeten zijn ook voor, dat, voor die regio dat ze dat niet eens kunnen stallen bij hun eigen mensen. En dat, is, zegt, iets, dat zegt iets over de, de, de, de werkcultuur en ook de manier hoe dat naar werknemers ja, daar nou, wordt gekeken. dat zegt toch ook gewoon iets over de omstandigheden in Zuidoost-Azië. Zeker. Ik bedoel, ik ben op de Filipijnen geweest dit jaar. Daar staan ze echt rijen dik door straten in de rij... om in Dubai en Qatar te mogen werken. Zeker, hoor. maar dat is toch interessant dat er zoveel werklozen zijn in het Midden-Oosten... en dat die dan niet in de rij staan om te zeggen, mag ik ook meebouwen? Nou ja, omdat ze het gewoon een hoger bestaansniveau hebben. Dus voor hen is het minder interessant. Dat vraag ik me af hoor. In ja. heel veel landen is er grote armoede. Dus dat is interessant. En hoe nou, do, vallend Dubai dat dat Verenigde doet. Arabische Emiraten, valt dat volgens mij qua armoede nog wel mee? Nee, maar dan heb ik het... Kijk, als je, als je het van zo ver weghaalt, uh, dan kan je ook zeggen, ja, waarom komen er niet meer Egyptenaren? Of, uh, of uh, uit al die andere staten waar het nou ja. echt economisch niet zo goed het is. het goedkoopste. Even, is. even ja. terug naar waar kan je mee begonnen? Ik wil, ik wil mijn potje bier, ik hem uitschelen. Is dit iets wat, wat voetbalfans zich gaan aantrekken? Nee. Ik denk het niet. Ik moet steeds denken aan de zogenaamde metrowet van Hofland. Journalist, maakt niet uit. Je hebt ooit een keer geschreven dat er is altijd gedonder en gekanker... over metro's waar heel veel geld in gaat. En iedereen is het niet mee eens en het duurt veel te lang. Maar zodra die toch is, hij rijdt toch wel lekker. hè Oh ja, was gedoe toch? Ja, dat zijn we weer vergeten. Dus die 4000 doden, die die horen bij het proces. Nou ja, goed. Ik spreek al naast de afgelopen tijd al vaak mensen die zoiets hebben. Dit is ook zoveel wat er iedere dag op je afkomt vanuit het nieuwe... Dus ik kan me ook wel voorstellen dat mensen op een gegeven moment... zoiets hebben van ja, ik zie door de boom het bos niet meer. Maar het is toch ook niet alleen voetbal? Ik, bedoel, ik heb ook niet het idee dat er nou heel veel minder mensen naar de Primark gaan... sinds daar een paar honderd mensen dood zijn gaan in de fabriek in Bangladesh. In Bangladesh. Ja. Nee, nee. Het exact. komt in het nieuws, we maken ons even druk om. En dan ja, is het en daarna weg. gaan we weer kijken of kleren kopen. <laughs> <laughs> dat lijkt me dan een Mooie zin is afsluiting. <laughs> Today. Zet een punt achter de weg. Nee, laten we het dan over Kane hebben, jongens. Over wat? Ja, over, laten we daar een punt achter Kane. zetten. Nee, nou ja, laten we het daar eens over hebben. Want Boris, jij vloog al meteen. Oh, Kane. En Rianne zie ik ook hele vieze gezichten trekken. <lacht> Kai heb ik daar nog niet op kunnen betrekken. Oh ja, nu wel, zie ik. Ja, Kane ja. is wel fijn. Want of, even helder, <lacht> Kane, de band Kane, de Nederlandse band ja. Kane, die heeft gezegd: wij stoppen in ieder geval voor een jaar. Nou, ze gaan in ieder geval even een jaar geen plaat maken. Ze hebben wel eerder langer over een plaat gedaan. Maar nu hebben ze aangegeven dat er ook niet een plan is om een plaat te gaan maken, omdat ze de afgelopen 15 jaar... dat de band bestaat, euh, eigenlijk altijd hebben gezegd... Uh, dat moeten we ook nog doen, dat moeten we ook nog eens doen. En dat waren dan gewoon privéleven dingen. En dan zijn ze nooit aan toegekomen. Dus om dat te voorkomen, hebben ze nu gewoon gezegd... oké, okay, er staat geen plaat op stapel, we gaan niet in de zo één keer... Over binnen nu en een jaar de studio in. Dus, uh, uh, maar we laten jullie niet los, tegen maar de fans. Uh, uh, tegen de fans, ja, dat ja. zijn een aantal mensen Nou, dat zijn in de er heel veel, jongens, avond. nee, maar echt... Ja, nee, maar dat is natuurlijk een heel, dat, ja. uh, daar gaat het wel vaker over. Wat is dat toch met Kane, dat het zo... die band enorm heftige emoties oproept. Nou ja, dat, ik, ik had het daar vanmiddag over dat Kane min of meer een beetje de koriander van de popmuziek is. In de zin van dat je Kane echt helemaal geweldig vindt of je haat het intens. Ja. Maar hoe <lacht> zit het door mij? Want ik vind koriander dus wel. <lacht> En zit, ja, jij en, bent weer het, de uitzondering op de <laughs> regel, Boris. En als je goed luistert, dan, kan, dan bestaat dat niet. Of je vindt Kane helemaal geweldig of niet. Want uh, ik heb nu deze plaat hierin meegenomen. Ik heb Fearless meegenomen. Album van Kane uit uh, 2005, uh, in mijn hoofd. Um, maar deze plaat, daar staan niet alleen maar goede nummers op. De, die platen bestaan niet. En, en, en, en ik vind Kane dus in sommige liedjes echt heel erg geweldig en heel mooi. Wat, wat, en waarom heb jij er zo'n hekel aan, Boris? Nou, ik kan niet zo heel goed tegen de stem. Um, ik, ik, ik moet wel zeggen, er zijn sommige liedjes die kan ik niet zo onmiddellijk opboeren. Waarvan ik denk van, nou ja, dat, dat vond ik wel oké. Okay. Maar ik, als ik er veel van hoor, dan, denk ik, ik, dan vind ik het zo um, kunstmatig, de stem van, uh, van de die zanger. Dinant. Ja. Ja. ja, en die zit in alle liedjes. Hè? Ik denk ook dat de stem van <lacht> Dinant dan? Woesthof en de persoon Dinant Woesthof een hoop te maken heeft met de... Uh, nou, ik ja, ja, vind de mooi. mijn interviews altijd waar. Ik, waard, ik, dag, ik zal niet ontkennen dat er een voor- en een tegencultuur is. Uh, yeah. maar, ik, maar ik vind dat je een, een band altijd nog gewoon moet, moet beoordelen op. Oké, okay, het, to het, het, het totaal het laat het maar van de, de, de samenloop van omstandigheden. Okay, nee, ja, ik, dit liedje, bijvoorbeeld. Ik heb Fearless voor je meegenomen. De plaat, maar ook het liedje Fearless Voor je meegenomen om te laten horen dat. Tenminste, dat ik vind dat deze twee mannen. Ik zet allemaal vooroordelen op cel. En ik ga nu met de stoel omgedraaid zitten. Als ik omgedraaid ben aan het einde van de nummer. Koptelefoon telefoon op en <laughs> okay, luister. No. Kane en Fearless. Half gedraaid. Half, Half gedraaid. <laughs> Het is ten, ten, ten hele, ten hele gekeerd. Ik, ik, gekeerd. Nick is wel ja. gedraaid en Simon niet. Ja, ja, okay. Rianne die memoriseerde nog even... Dat, dat Kane ons nog meer heeft nagelaten... dan alleen uh, gedeeltelijke ja. prachtnummers. Ja, de punchline van Geen Stijl. Ongefundeerd, tenentieus en nodeloos kwetsend... komt van Dinant Woesthof... nadat Geen Stijl uh, zijn... Uh, uh, na, na de dood van Guusje Nederhorst heeft... Uh, Tiland Woesthof daar natuurlijk een cd over opgenomen. En vervolgens liet hij zijn tour sponsoren door Risla, de vloedjesfabrikant... En uh, daar zitten geen stijl vraagtekens bij. En daar werd die dan heel erg boos om. Dus sindsdien uh, heeft geen stijl dat als punchline op de site. Ja, vraagt, vraagtekens is wel vriendelijk uitgedrukt hè, bij deze. Dat was, ja, dat was, ja. Die kwam hard. Ik zei, was een, ik, een, ik zei geen stijl. Hè, ja. Dan een, kan ja, iedereen wel bedenken klein, dat dat uh, geen vriendelijk vraagteken is Een klein nagell -nagell -nagell als we ja. dat dan noemen. Je ja. hoorde kinders een fearless. Ja, het is een beetje de ultieme wegdroomvraag. Wat zou je doen als je een paar miljard op de bank had staan? Nou, kunnen jullie er even over nadenken? Hoef je ook niet per se antwoord op te geven. Uh, John de Mol die gebruikt zijn miljard in ieder geval om nog harder te kunnen werken. Mediabedrijven kopen performance uit de grond stappen. John de Mol, een harde werker die continu op zoek lijkt te zijn naar nog meer erkenning. En deze week sleepte hij een hoofdprijs voor erkenning in de wacht. Een Emmy Award voor The Voice. Nu op de week, ik, ik. amazing race. Dancing with the stars. Project Runway. So you think you can dance. Top chef. The voice. Ja, zo klonk dat. Uh, the voice. Precies. Met het applaus erbij. En John Molly was eigenlijk wel verbaasd hoor dat hij won. Kijk, of er ja. Ik had er niet op dus ik had er echt niks van verwacht. En ik ging uit mijn dak toen ik hoorde dat we hadden gewonnen. Ja, door keihard werken, dus een Emmy. Het was niet alleen maar leuk nieuws voor John de Mol deze week. Want eerder vanavond hoorden we dat zijn vader John Senior op 81-jarige leeftijd is overleden. En deze John was uh, niet alleen bekend als de vader van John en Linda. Mensen van boven de 60 zouden hem kunnen kennen van dit liedje. Ik reed snel en verliet zo op de buurten van het stadje El Paso. Verliet zo de streken van Nieuw-Mexico. Dat ken ik zelfs. <tie> Boos kent het. Ik ja. de ja. Dat is goed, hard, ja. Zijn vader dus vanavond overleden. Maar we, we hebben het even kort over het succes van John de Mol. Want dat hij succesvol is, nou, dat is inmiddels wel duidelijk. Um, hij heeft iets gezegd van uh, ooit van uh, televisie maken is details. Dat toont wel een beetje, denk ik, zijn, zijn, uh, zijn neiging om echt overal bovenop te zitten, toch, Janna? Ja, John De Mol is iemand die zelfs nu nog in de Voice overdag komt kijken en dan de studiolamp even verplaatst omdat het hem niet helemaal aanstaat. Uh, dus ja het is, hij bemoeit zich met alles van het begin tot het eind en dat is een van de redenen dat hij zo succesvol is ja dat weet jij ook Boris jij hebt wel eens uh, in wat was het in de ik hou van ik Holland, hou van Holland gezeten. gezeten ja dat was heel leuk en dat viel je toen ook op ja want dan zit je daar in zo'n grote studio en dan is het een groot feest en in de mol en het was allemaal hartstikke leuk leuke uitzending ook en dan loopt daar opeens de baas uh, en dan denk je, hé, maar dat is toch de CEO van een enorm miljardenbedrijf. En hij loopt dan echt te genieten. Maar ook overal een beetje mee te kijken. Net zoals Joop van der Ende dat in het theater doet. Is hij ook echt voortdurend op, uh, op de werkvloer te vinden. En ik denk dat dat inderdaad uiteindelijk uh, een succes bepaalt. Want zo iemand die heeft een goed, goede gut feeling. En die kan ervoor zorgen dat net uh, ja, de correcties worden aangebracht. Dat mensen die misschien dreigen in te zakken toch gecorrigeerd worden. Ja, dat, daardoor word je heel groot. En uh, Erik, jouw eerste... De baan. We hebben het hier wel vaker Bravo over jouw banen. banen. zoals jij taxichauffeur ja, en En ik heb ook nog in de dierentagen hebt... weer... Als mol. Euh, ja. Als mol, ja. Maar je hebt het ook bij John de Mol uh, en bij, ik aan tafel gezeten. In, in, in, in, uh, ik heb uh, bij John de Mol Producties... toen dat nog een losstaand productiekantoor was... en zij programma's maakte voor onder andere Veronica... waar ik toen voor werkte... heb ik uh, drieënhalf jaar onder contract gestaan... bij John de Mol Producties... en mijn eerste televisieprogramma's daar gemaakt. En inderdaad, wat Boris zegt, kan ik meer dan beamen... En ook wat Rianne zegt, van A tot Z, From Cradle to Grave, is meneer uh, aanwezig. Wat irritante af. Nou, je nou, je nee, nou, kijk, weet je wat het natuurlijk wel was. Uh, op het moment dat je dan aan het repeteren was en je stond op de vloer. En dan sta je dus te kijken in al die lampen, dan zie je niks. Totdat je op een gegeven moment ergens zo'n kringeltje rook zag. <laughs> Want toen werd, mocht er nog gerookt worden in studio's en John kon aardig roken. Um, dan wist je dat hij daar stond. En dan voelde je toch dat op de vloer tijdens de repetitie mensen anders gingen doen. Mensen raakten toch een beetje van, oh god, hij is het daar. Uh, Dus die, die op, op mensen gingen dan een stapje harder lopen... maar daarna, als hij dan weg was, dan pff, ontspande iedereen weer. Want het is toch inderdaad gewoon ja, de grote baas. Maar heb je ook het gevoel dat het de erediv eredivisie van televisieland is? Als, je daar, uh, daar nou, als iemand met een Emmy in zijn handen staat voor een programma... wat ja, hij neem, bedacht heeft, ja, ja, is nu dat wel, de eredivisie. Maar is het de ultieme glamour om voor John de Mol te werken? Nee, Nee, maar je, de, de, de klemmer in televisieland is maar voor echt weinig weggelegd. Achter de schermen gewoon heel hard werken en ook heel snel eruit vliegen... als je ook maar enigszins niet voldoet, want mm. dat is wel... En niet te veel naar huis, hè, geloof ik. Nee, zomer. nee, nee, ook niet. Ja. Maar dat is met die bedrijven zo, dat, dat was wel keis, keihard. Ik bedoel, en hij houdt ook alles in de gaten. Mensen die, laten we zeggen, uitvoerend producent worden... en die dat niet kunnen, blijkbaar. Of dat, of, dat hoeft maar even mis te gaan. Ja. Dat was in de tijd dat ik daar zat, vlog je dan ook meteen weer. Ja, Net noemde iemand uh, Joop van den Ende. Daar wordt hij natuurlijk veel mee vergeleken, maar dit ja. is wel Echt niemand anders, Rianne. Ja, ja Joop van den Ende. Uiteindelijk de passie van Joop van de Ende ligt denk ik veel meer bij het theater... dan uh, bij die televisie. Ik bedoel, ja. Hij heeft dat een aantal jaar gedaan. Hij heeft er heel veel geld mee gediend. Dat geld heeft hij gebruikt om vervolgens... dat hele musicalbedrijf op te zetten. Wat uh, uh, hij natuurlijk ook had kunnen... John Molt had precies hetzelfde kunnen doen. Maar die besloot om gewoon opnieuw... nog een keer met de tv aan de gang ja. te gaan... En toen Talpa mislukte om nog een keer met de tv ja, nou te talpa. talpa, ja, ja. ja. En, en Joop van den Ende is ook meer de sterrenman. Ja, begrijp ja. je ja, niet? Maar, vergis je niet, hè. Jo, Joop van den Ende in de tijd dat, dat die twee, laten we zeggen, min of meer als parallel spoor aan elkaar uh, nog uh, reden en niet samen aan het werken was. Met Joop van den Ende was echt de koning van de van, van, van wandsmaken op televisie. Dat was voor heel veel mensen een gruwel, de vertrossing, de vertrutting en van de van de Ende uh, um, fabriek. Dus dat is eigenlijk wel heel grappig. Dat die nu door iedereen zo smaakvol, theatraal en, en als een soort... Hij maakt kritiek. musicals. Ja. Ja, er maar wordt maar ja, ook hele goede musicals ik uit uh, uitgemaakt. Uitgemaakt. Volgens mij is hij ook zomaar gast geweest bij de ja, VVRO. Ja, Ziske de rad En bedoel, nu ook weer dat over André Hazel. Ik heb het allemaal maar gezien. Maar volgens mij John de Mol inmiddels ook wel... Het imago van John de Mol is nou ook niet dat hij alleen maar ons troep brengt. Er is inmiddels wel een zekere trots op... John de Mol. Nou, er is ook een hele goede reden om trots te zijn op onder andere John de Mol, maar ook op Arn uh, Reinhard Oelemans en dat soort types. Want uh, Nederland behoort tegenwoordig tot de top drie beste formatverkopers ter wereld. Yep. Um, ik heb zelf uh, een tijdje in de Ziggo uh, tv-prijzenjury gezeten. En, en, die, en die, die hebben gekeken puur naar formats. En nou ja, Maar dat is echt interessant. Als je in die wereld komt, dan zie je wat er ongelooflijk veel wordt gemaakt. Uiteindelijk is de prijs gegaan naar een BNN Vara-programma. De, de singer-songwriter. Maar ook zelf Zo'n programma is ook verkocht in het buitenland. Dus je ziet dat Nederland daar ongelooflijk goed in is. En genomineerd voor een televisiering, hè? Ja, ook dat <coughs> nog uh, eens. Maar je ziet dus dat er ongelooflijk veel uh, uh, gebeurt. Uh, ja. En dat er dus ook heel veel geld mee wordt verdiend. Dus het is ook een economische factor van belang. Wat ik vandaag las, vond ik wel grappig. Dat Blazowski doet het goed. Dat wist ik wel, in, ook in het je buitenland. Je hebt een songwriter gemaakt. Ja. Maar die hebben ja. bijvoorbeeld ook Torre C verkocht. Terwijl ja. dat, aan, dat is een enorm succes dat in, de, in aan, Frankrijk. Dat lijkt echt aan die twee actrices te hangen. Ja. Maar blijkbaar kan dat, dat dus ook verkocht. Working in... Girls daar, ja. dat kennen we Zo'n moeilijke humor kan je toch verkopen. Wij doen het dus goed. John de Mol gaat hem wel even door. Uh, want even tot slot. Rianne, hij wil natuurlijk graag hij wil weer een tv zender. Uh, ja, ik, het zal me niks verbazen als John de Mol binnen nu en niet heel lang SBS gaat kopen. Ook omdat vandaag bekend is geworden uh, dat Sanoma een nieuwe directeur heeft. De nieuwe directeur heeft een hekel aan televisie. Sanema moet binnenkort echt de helft van de mensen eruit gaan gooien op print. omdat Onder andere omdat SBS er zoveel geld ja, Want kost. hij heeft nu met Sanoma 33% ja. Procent ja. Ja. al in handen. Hij heeft de SBS. een deel. Hij heeft al aangegeven dat hij best alles wil hebben. En uiteindelijk denk ik wat John de Mol heel graag wil, is nog één keer een te, eigen tv-zender. En die wel een succes maken. Want dat is eigenlijk het enige wat hem nog niet wat is gelukt. Wat ook nog niet gelukt is, ja. inderdaad. Ja. Dit is Radio 1. 1 over half tien de hoofdpunten van het NMS Journaal met Katrien Straatman... De Italiaanse treinenbouwer Ansaldo Breda eist 132 miljoen euro... van de Nederlandse spoorwegen. Hij heeft het bedrijf laten weten aan persbureau ANP. Ansaldo Breda wil dat de NS zich aan de contractuele verplichtingen houdt. De NS moet nog 7 van de 16 treinen betalen. Ook eist het Italiaanse bedrijf een schadevergoeding.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 En op Radio 1, zoals iedere vrijdag, zet ik een, een punt achter de Nieuwsweek. En deze week doe ik dat met onze eigen politiek-watcher en oud-kamerlid voor D66. Boris van der Ham, politiek-junkie en communicatiestrategor Kai Leers. En entertainmentblogger Rianne Meijer. Wil je ons zien zitten hier? Dat kan Radio 1.nl. Zwaaien. Ach, Gaat die genoeg echt zwaaien, jongens. Het ja, is ja, nou ja. ja, dus wel weer bij de Het is vrijdagavond. avond. Hè. Goed, biem. En Nairobi moeten we het over hebben, de hoofdstad van Kenia. Een chic winkelcentrum speciaal voor expats en rijke Kenianen... veranderde in het bloedige decor van een terreuraanslag. En alle ogen waren even gericht op de Westgate Shopping Mall. Op een drukke zaterdagochtend dringen zwaar bewapende mannen het winkelcentrum binnen. Ze beginnen om zich heen te schieten en gooien zelfs met granaten. De paniek is groot. Winkelend publiek vlucht naar buiten of probeert zich te verstoppen. Er zijn gewonden, maar ook dodelijke slachtoffers. Ja, Gijzeling bleef dagenlang voor ontwikkelingen zorgen. Je viel van de ene verbazing in de andere. Schokkend was het ook. Ook omdat de politie en leger er maar niet in slaagden een einde te maken aan de gijzeling. De terroristen leken ontzettend goed voorbereid. En ze zorgden mogelijk ook nog voor een andere dimensie. Zichzelf razendsnel verkleden als slachtoffer... om zo de rampplek te kunnen ontvluchten. Nou, er komen steeds meer verhalen naar buiten. Doel van de gewelddadige actie lijkt vergelding te zijn. vergelding van moslims voor het optreden van het Keniaanse leger... in de strijd in Somalië. Het voorlopige dodental... 72, tientallen getraumatiseerde shoppers onder wie veel kinderen. Want toen de gijzeling begon, waren er in het winkelcentrum ook opnames voor junior masterchef. I grabbed my mom's hand and we started running and I asked her if this was real and she said she didn't know. And then I looked back and I saw my dad go and see what happened. So he was like walking away from us and I didn't feel like leaving him. Because I really love my parents. So, anyway... We. My mom en I ran up the escalator. En <laughs> we didn't know where the terrorists were. Ja, dat um, is een vrij dramatisch verhaal. Um, Erik, jij bent daar vaak geweest. Je komt er heel vaak in Kenia. Je komt er zo'n twee, drie keer per jaar ja. voor je werk natuurlijk als uh, Rode Kruisambassadeur. Um, jij kent de plek ook. Ik ben er wel eens gewend, ja. wel eens een keer of twee, drie geweest in dat grote, grote ding. Dus je schrok wel behoorlijk toen je dit hoorde. Nou ja, schrik sowieso, de, of ik er nou geweest ben of niet. Want dit zijn, dit zijn dingen die. die uh, uh... Die, die een heel. Nou, hoe moet je dan zeggen? Ik bedoel. Ze, ze waren niet zwaar. Dat kwamen we straks achter. Niet zwaar bewapend toen ze hebben het heel goed gepland. Ze zijn, hebben een ruimte gehuurd in die shoppingmall, Hebben daar hun wapens verstopt. Zijn vervolgens inderdaad met extra setjes kleren naar binnen gegaan. Hebben dit aangericht. En hebben zich vervolgens in bebloede klezen, kleer, kledingstukken gehesen. Om, om als zijnde slachtoffer. Het is heel slim en het is zo diep donker, duister, eh, doodeng, dat je kinderen doodmartelt... omdat ze niet weten wie de, uh, de, de vrouw of de, of de moeder van Mohammed was... of dat je geen vers kunt. Ja, dat zending, als je erover nadenkt, dan krijg je het koud ja. van. En dat land, dat heeft al een, sinds 2000, eind 2007 een historie... met uh, het rustig houden van de eigen etnische groep groeperingen... en dan krijgen we dit er dan, dan nog eens overheen. Maar goed. Um, jij, hebt, jij hebt respect met een mens daar, je hebt vrienden daar zitten. Ja. Wat, wat zeggen die hierover? Die zijn heel, heel verontrust, vooral ook omdat Al-Shabaab uh, uh, ook aangekondigd heeft om nog meer aanslagen te gaan plegen. Hetgeen ook alweer gebeurd is aan de kust, weliswaar ja. veel kleinschaliger. Maar goed, uh, één debiel met drie handgenaten uh, genaten kan er echt een hele, hele hoop schade aanrichten op een drukke plek. En, nou ja, en ook voor, voor het hele land, voor het toerisme. Ja, maar natuurlijk. Toerisme ligt, ligt in, de, in, de, in de kuststreek al bijna op zijn reet, omdat daar uh, natuurlijk anderhalf, twee jaar geleden die vrouw, uh, een westerse vrouw, ont, ontvoerd is. En meerdere ook, maar zij is daarbij om het leven gekomen, Française geloof ik, in een rolstoel. Yeah. <sighs> Ja, het is dus gewoon voor, de, voor, voor Kenia een, een drama. Kai, um, jou viel op deze week van ja, het is, het is natuurlijk een drama... maar dan is er een enorme aanslag in Pakistan en daar hoor je eigenlijk maar ja. weinig over. Ja, dat, dat, is, dat, dat viel mij dat, dan, dan inderdaad wel op. Ik bedoel, dat is um, uh, ik, natuurlijk, er staan camera's bovenop en er is, er is veel meer pers aanwezig in, in, in Kenia. En um, je hebt, een, je hebt een, groep, uh, een groep terroristen die vallen in, in, in zo'n zo, zo winkelparadijs binnen. Dus dat spreekt enorm tot de verbeelding, maar het viel me wel op dat er een enorme aanslag was in Peshawar in, uh, in Pakistan. Met, ik geloof, er werden net gezegd 72 doden in, in Kenia. En waar, daar waren bij de eerste klap al 78 en nog veel meer mensen die zwaar gewond waren. Het viel mij gewoon op, de, de, de, het verschil. Ja. Maar ja, dat is logisch. Pakistan is wel vaker op deze manier. in ja, het nieuws in Kenia niet. Dat is eigenlijk heel simpel. Ja, het was een zelfmoordaanslag hè, in Pakistan. Dus het was ook, ja. Uh, ja, er waren geen ontwikkelingen meer, ja, hoezoer dat ook klinkt. En op, en op vrijwel hetzelfde moment, inderdaad. Dat is, uh, ja. Ja. Dus raakt het ongesneld, bedoel je? Ja, nou ja, ja dan, dan zijn het... Maakt het niet bezig. minder erg, hè? Maar dus zoals het nee, gaat, de, de, de, de, de, nou, ja, in, in ik, Kenia was het inderdaad een voortslepend ding. En het gebeurt daar niet zo vaak, dan ja, Er was een, een, een tweet van een, een BBC-correspondent hier in Nederland. Die liep hier de, bijkorf, de VND, in ieder geval een warenhuis. En uh, die was aangeslagen door het nieuws. En uh, die, uh, die, die, die, die, die zat ermee En een, een verkoopster die wilde haar graag afhandelen. Zeg maar. En toen zei die BBC-correspondenten van... ja, nou sorry, ik ben even van de wijze want dit en dat en dat is gebeurd. En zij uh, nou, dus was helemaal verontwaardigd. Want die verkoopster die, die trok haar schouders op. Je had zoiets van, ja, daar heb ik niets mee te maken. En die liep door. Dus ze zei, ik kom nooit meer in dat warenhuis. Ik bedoel, dat geeft een beetje aan hoe, hoe, hoe emotioneel mensen van dit soort aanslagen Ja, die mevrouw, mevrouw stond overigens wel bij de kassa te bellen. <laughs> Is het zo? Ja. Oh, dus. Oh, wat een details. Dat vind ja. ik dan wel weer een beetje. De nou ja. ving, de, bedoel, dan snap ik dat zo'n verkoper denkt van ja, oh, Kunnen we een hallo, beetje opschieten? Kun, mag ja. ik je misschien gewoon helpen? Dan kan je misschien daarna weer verder met Maar met, met wie, de, wie stond zij te, te bellen? Ja, met BNN. Nou, oh, maar dan gaan we helemaal naar de We toch ook even ja. om de hoek gaan staan. Ja. Dat zijn inderdaad de details. We zetten er een punt achter. BNN Today zet een punt ja. achter de week. Eric. Ja. Een uh, uh, uh, <laughs> mooie clown. Ik heb een clown meegenomen. Dat is hij niet. Want dat is een, gewoon een fantastische zanger. En een ongelooflijk uh, uh, sympathiek mens. En goede muzikant. Bent Van Looy heet hij. Het komt uit de band Das Pop. Ah. Uit België. En Bent heeft uh, Das Pop aan de wil gehangen. En is vervolgens uh, gewoon lekker muziek gaan maken die hij graag wilde. En die is helemaal niet hip en helemaal niet happening. En die is eigenlijk heel erg grijp terug op oude crooners. En is eigenlijk super trek. En uh, heeft inmiddels een vaste aanstelling. Bij een heel speciaal barretje in Parijs. Waar je ah. alleen maar binnenkomt ja. als je heel erg uh, hippe, wel heel, heel erg hip en happening bent en centen in je zak hebt en Bent mag daar gewoon lekker zijn liedjes doen en dat vind ik zo geweldig de grond, hè, onder de grond, geloof ik. Onder de grond is een, een, een, ik weet niet meer van welke mode eigenaar dat nou dat weer. dit is van, volgens mij van David Lynch. Mij... Oh, het is de bar van David Lynch, dat ja. is het ja. En dan komen heel veel modeontwerpers. Nou, ga ja. ze maar door. Hij verkeert in die kringen en dat vind ik hartstikke leuk voor hem als hij deze muziek <lacht> maar blijft maken. Flowers and balloons. Bent van Loon.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 I'm it. vragen we ons hier openlijk af, wat zit er in het water in Vlaanderen? Want er komen zulke goede bandjes en goede zangers aan. Dit is er weer eentje. Het is, is heel leuk. Er... Het is een beetje raar. Ja, het is een beetje een raar. Filmies. Het, is, het, het is een beetje filmpje, het is een beetje crooner en het is ook een ja. beetje jaren zeventig. Het is een beetje, beetje van alles Paul van... McCartney ook. Precies. Ja. Nou ja, dat, is, en dat, dat maakt de band zo ongelooflijk band die die is. Band van Lloyd dus en Flowers and Balloons. Beem. Ja, Nederland werd deze week opgeschrikt door een opvallend faillissement. De grootste zelfstandige touroperator ging over de kop. OAT is niet meer. De OAT, door sommige mensen genoemd. De bank draaide de geldkraan dicht bij het Overijsselse bedrijf. En de 1700 werknemers weten niet waar ze aan toe zijn. En duizenden vakantiegangers ook niet. Sommigen dreigden zelfs hun hotel te worden uitgezet. Vervelende dingen, dat we dus uh, hotelkamers werden afgesloten. Mochten we niet meer op. We waren daar met 40 uh, Nederlanders... Ze hadden daar aardig steun in de rug aan elkaar. Maar uh, ja, moesten ze een betaling doen van allemaal. Heeft u dat gedaan? Ja, nee, niemand heeft betaald. Maar u bent wel behoorlijk gedreigd. Ja, moet je niet doen hè, als je in het buitenland bent zelf de rekening gaan betalen. Daar is een garantiefonds voor. Het wordt trouwens niet meteen hard opgezegd, maar het faillissement zou wel eens goed kunnen zijn voor de reisbranche in zijn algemeen, wordt gezegd. Kenners zeggen dat de markt namelijk overvol is, concurrentie is te groot en de salarissen daardoor ook eigenlijk erg laag. Juist, ja het uh, was natuurlijk wel een beetje te voorzien in deze tijd. Niemand boekt nog een vakantie via OAT. Jij, jij hebt er ook, of ja, via via dat soort uh, reisorganisaties. Uh, Rianne, jij weet er meer van, want jouw schoonouders hadden een reisbureau... en die merken dit gewoon ook heel erg. Ja, nou ja, zij hadden, hebben een reisbureau een paar jaar geleden verkocht aan OAT. Dus die zijn wel redelijk verdrietig dat hun levenswerk van 30 jaar uh, nu weggaat. Nou ja, en ik, wat zij, zij zijn dus mensen die nog steeds... wij hebben dus net een reis geboekt bij dat reisbureau. Uh, want de, zij zijn mensen die vertrouwen boeken via internet gewoon nog niet. Maar dat is een generatie die er nu nog is, maar die gaat gewoon uitsterven. En de generaties daaronder zijn mensen die gewoon zelf wel een vliegticket boeken... en op internet op zoek gaan naar een, een leuk hotel. Ja, ik kan niet meer me uitleggen. Want ik zag allemaal mensen die inderdaad vertelden van, ja, dat, dat ze niet terug konden komen. Terwijl ik denk, als je dan toch je reis, dan heb je je reis betaald. Of mag zo'n zo vervoerder die mensen dan ook niet meer vervoeren, vervoeren vanwege het faillissement? Weet jij dat het allemaal zo Nou ja, ja, jij hebt je reis natuurlijk wel betaald. Maar de vraag is of Oat oh, het vliegtuig wel heeft betaald. Ah, zo, oké. Okay, want ik voel me. Af, want als Volgens ik, als mij ik... betalen ze in delen. En is het zo dat ze dan gewoon dat pas als het terug is, dat oh, okay. het laatste gedeelte van het geld over nee Ja, maar dat snap ik. Want ik gemaakt. dacht, net, als het hele reis toch al betaald is, dan kun je toch gewoon op het vliegtuig ja. terug. Dus ging er dat. iemand wel eens in met een busreis hier? Ja, zeker. Nou, ik heb niet veel gedaan, maar. Maar in Nederland. Maar ik ben wel eens met Peter Langhout reis naar Disneyland Parijs geweest. 13 jaar geleden met een vriendin van mij. En voortdurend werden we, het was heel erg goed. Het was echt voor 20 euro of 20 gulden was het toen nog. En wij dachten, nou wat een spot, spotje. Dus wij kwamen in Parijs aan. zei die tour operator van: ja, we gaan nu naar een restaurant. Het is, dames en heren, niet een heel goed restaurant. Maar ja, dat wilt u ook voor deze prijs? We letterlijk gezien. En verder, ja, we gaan nu naar ons hotel. Dat was echt in Parijs. Nou, niet 40 kilometer buiten Parijs. Ja, dames en heren, het is natuurlijk niet een heel goed hotel... maar wat wilt u voor deze prijs? <lacht> dus wij werden voortdurend herinnerd aan het feit dat we toch echt losers waren... dat jullie bij die reis hadden gep geprikt. We hebben toch Lijkt, heel leuk ligt, gehad. Ligt, Disney in Disneyland Parijs. Die potie, dat ja. wel. Ja. <lacht> ja. We hebben erg gelachen. Goed, we zetten er een punt achter, dames en heren. We uh, gaan even over films praten. De groene loper lag in Amsterdam voor de Nieuwe Wildernis. Uh, en de rode loper lag deze week in Utrecht. Daar ging uh, woensdag de Nederlandse film Hoe Duur Was De Suiker in première. Film over slavernij in het Suriname van de 18e eeuw. Met als middelpunt het verwende irritante meisje Sarit dat haar eigen slaaf heeft. Ik ben halve zus van Missy Sarit. en huisslaaf. mooi. Je bent een mooi, misschien in die hele stranden. Ik had maar één doel in het leven. Een stukje uit film. Uh, een Nederlandse film, uh, dat is ook meestal wel voer voor uh, zure recensies. Ik zit hier maar even de telegaaf. Wat de kijker voorgeschoteld krijgt, doet denken aan de generale repetitie van het schooltoneel. En de volkskant is dan wat minder kritisch, maar heeft het wel over recht toe, recht aan dialogen. En verder noemt de recente belangrijke scène volstrekt ongeloofwaardig. Nou Willemijn, hoe wordt de film hier in de studio gerecenseerd? Door wie benieuwd wie hem allemaal mm -hmm. al gezien wow, hebben. Boris heeft hem gezien. Ja, ik ben uh, was naar bij... geweest. Ja, ja ik was bij de opening van het Nederlands. Filmfestival... Um, nou, ik, um, ik, het NRC had een, uh, vandaag een wat, wat mildere uh, recensie. En hier was ik het wel mee eens. Ik, ik vind het er prachtig uitzien. Uh, het is gefilmd deels in Zuid-Afrika. En dat is uh, goed te zien. Er wordt soms heel goed ingespeeld. Um, het is ook best wel aangrijpend, het verhaal. Het is een beetje een melodramatisch verhaal. Hè? Dus het gaat over liefde en uh, nou, dat soort zaken. Het, gaat, het is een beetje te traag. En er, zit, er valt heel veel op aan te merken. Maar ik vind het eigenlijk wel een, een film waar je wel heen zou kunnen. Zeker. Wel heen zou oh, kunnen. Nou, zo nou Nee, die die gaat dood van als je een kaartje met je koopt dan. Het is, is, is, is, is niet vervelend. Is dat niet? Maar jij, jij zegt ook, als ze er wat meer geld aan hadden besteed... als dat geld er was geweest, dan ja. was het een betere film geworden. Nou weet je, bij zo'n film moet je altijd denken van... Goh, wat zou het kunnen opleveren als ze iets meer tijd aan de dialoog hadden besteed? En, ja, en en dat, ik dat kan het zeggen, zaken. maar dat is het toch, Boris. Om Hitchcock te, te parafraseren. Het belangrijkste van een goede film is script. Ja. Script. Een script. script. absoluut. Dat is, dat nou, en, en, en deze film is niet, is niet, vind ik niet helemaal mislukt. Integendeel. Maar je ziet wel... En dat, dat was ook bij die opening van het Nederlands Filmsfestival. Daar werd door Jeltje van Nieuwenhoven... de oude Kamervoorzitter... Nee. die is voorzitter van die, van die club... en die zei van... ja, nu hebben we nog wel een aantal hele populaire films... in de, in de bioscoop. Hè, dus nu ook weer die filmsmoorverliefd was het, geloof ik. Wat was het ook weer. Die, die draait geloof ik nu... Um, die, die, die, die, die, die, die hebben veel omz omzet, veel mensen die mm. willen dat zien. Heel veel populaire films er zijn ook heel veel series die op televisie zijn... die heel populair zijn, Nederlands drama, hoge kwaliteit... veel mensen gaan erheen, maar er wordt zoveel op het filmfonds bezuinigd... En uh, ook bij de media, bij de, bij de omroepen wordt er heel veel bezuinigd... Ja. Worden er ook minder films uit kunnen komen. En, ja, ja, dat, dat... Vergeet, dat weten heel veel mensen niet, hè? dat heel veel omroepen participeren... Ja. Als, producent, als producent in de Nederlandse en zeker in series natuurlijk. En daar, en daar dus... wordt steeds minder geld voor uitgetrokken. En dat houdt in dat over een paar jaar, en dat kan heel snel zijn... over één à twee jaar, er veel minder Nederlandse films op, in de bioscopen draaien. Ja, en dan zitten we allemaal weer te, kwa, te klagen over ja, het is alleen maar Amerikaans. En, en ik vind, als je nou echt voor, voor Nederlandse cultuur staat... Daar moet je ervoor zorgen dat je in ieder geval de Nederlandse film steunt. Want dat is een cultuurvorm die voor hoogopgeleid, laagopgeleid. GroenLinks tot aan de PVV. Alles? Iedereen nee. vindt dat leuk. Het wordt breed gewaardeerd. Het is duur uh, om het goed te maken. Uh, en er is Word ook nog een, een andere een kans. pleidooi, er moet meer ja. geld naartoe. Ja, maar dat er stem, is ook nog een andere. Stem je, andere. je niet 123weg.nl? Ja, maar dat, is, maar dat is nog wel een, een punt. Want daarnet hadden we het over John de Mol. Die uh, heel mooie programma's. Mm. He, met, met name shows exporteert aan het buitenland. Er is ook een economische kans. Want sommige uh, series. Dus Televisieseries worden ook, als het een goed format is, als het goed geschreven is, verkocht aan het buitenland. Penosa, waar onze geachte studiogasten <laughs> ook in speelt. Maar ook een film als Alles is Liefde is ook verkocht aan het buitenland. Ja. Dus ook daar zit, als je investeert, krijg je er ook geld voor terug. Zonder avond, We kunnen er geld aan verdienen. BNM ja, Today. Ja. Zet een punt achter de week. Nou, na dit mooie betoog, betoog van. Ga ik ga even kort betoog, want ik moet hier iets over uitleggen. Ik ga de tweede speeldoos draaien. Althans, iets van de tweede speeldoos. De eerste speeldoos is al van een paar jaar terug. Torre Florim van de band De Staat en Roze Rebergen van Roosbeef hebben de handen geslagen en hebben muziek gemaakt... op basis van teksten van Verstandelijk Gehandicapt. En ik moet eerlijk zeggen... Die zijn zo ontluisterend lief en leuk en soms gek en bizar. En dat hebben zij op muziek gezet. En zowel de eerste als deze tweede speeldoos... zijn mijn dierbaarste plaatjes uit de Nederlandse popgeschiedenis. Want ik vind het echt wonderschoon. Luister naar het Discotheek. Goed. Maar ik weet dat jij er alles aan doet Dat ik de goede kant op dan say Oftewel Torre Florien van de band De Staat en Roos Rebergen van de band Roosbeef. Hoorde je um, discotheek. En dat, er staan nog andere titels op die echt prachtig zijn. Geen mens helpt mij de winter door. De zee is er voor iedereen. En de allermooiste is misschien wel Scheld me kwijt. Die zo geweldig. Goed, um, duik er eens in als je de, de tijd hebt. Het is heel bijzonder. Torre Florien en Roos Rebergen hoorde je een discotheek. Het politieonderzoek naar Bader-Hari lijkt nogal klunzig te zijn gedaan. Vorig jaar zou de vechtsporter iemand hebben mishandeld op Sensation White, plaats van de een skybox in de Amsterdam Arena. TV-programma Brandpunt is in de zaak gedoken en zegt dat er gigantisch veel is misgegaan. Nog voordat er sporenonderzoek was gedaan, gingen schoonmakers al aan de slag in de skybox en de plaatsdelict werd niet afgesloten, waardoor Jan en Alleman er de rest van de nacht nog rondliep. En ook zou een belangrijk bewijsstuk een theedoek niet op de juiste manier in beslag zijn genomen. Deze hoogleraar strafrecht kan er niet over uit. Dit, dit, dit is echt ontstellend dat je, dat je een plaatselijk laat schoonmaken... waar geen onderzoek heeft plaatsgevonden... waarbij zo'n zwaar misdrijf heeft plaatsgevonden. Dit, dit, dit, ja, dit kom je eigenlijk alleen in... Uh, ja, waar kom je het nog tegen? Ik, zelfs in derde wereldlanden kom je het niet eens tegen, geloof ik. Donald Duck. Ja, waar kom je dit nog tegen? Rianne, jij hebt het gezien. Ja. Jij, um, die uh, brandpuntuitzending. Jij hebt er ook meteen een hele theorie over hoe dit zit, dit ja. verhaal. Nou, en dan vooral <laughs> natuurlijk over het lekken van het dossier. Ja, maar eigenlijk, want ik, ik dacht. Uh, nou, het was natuurlijk. Er wordt al een tijdje geklaagd dat, dat het dossier is gelekt. En vooral door de verdediging van Badr Hari. Maar ik zat gisteren te kijken. En eigenlijk de enige die baat heeft gehad bij deze uitzending. is Badr Hari geweest. We hebben niks nieuws gehoord. Uh, alle dingen, en ik bedoel dat er doping is gevonden, waar de ruzie over gegaan zou zijn... dat wisten we eigenlijk allemaal al. Eigenlijk het enige nieuwe wat er naar voren is gebracht... is de rol van recherche. En dat is natuurlijk, ik bedoel voor de verdediging is dat een hele prettige... Uh, dat daar nu even de nadruk op wordt gelegd... twee weken voordat het proces begint. Want dat zou betekenen, het onderzoek is slecht uitgevoerd... en ja. daar heeft de verdediging alleen maar baat bij straks ja. in de rechtszaal. Ja, het OM heeft niet weinig baat bij, bij nadruk. Ik bedoel, die, die willen Badr veroordeeld krijgen. En als nu een beeld ontstaat van dat hele onderzoek klopt niet... dan wordt het des te moeilijker om hem achter de tralies te krijgen. Plus dat hij natuurlijk nu gaat aanvoeren... ja, moet je, ik ben veroordeeld al in de media, mijn hele dossier ligt op straat. Dat gaat hem ook nog een strafvermindering opleveren. Als hij... Ik, ik denk zelf inmiddels dat hij niet meer hoeft te zitten. Dat hij op 140 uur dienstverlening Maar uitkijkt, ja, de conclusie zeg jij, ik vermoed dat dit dossier gelekt is door nou Ja, door Kamp ja nou ja, en wat je ook zag, bedoel ik, heb een aantal. Ik ben niet de enige die dat denkt. Bedoel, anders zou het natuurlijk <lacht> wel een redelijk matige theorie zijn. Maar ik heb dat wel nagezocht. <lacht> Schat jezelf nou niet? Ja. Waren ook, Alweer. Nou ja, er waren ook. Er, ik zag een aantal in, in ieder geval één voormalig advocaat en universitair docent strafrecht. Die zei: Ja, ik vind het heel gek dat de verdediging van Badr Hari hier bezwaar tegen maakt tegen dit lekken, want eigenlijk de enigen die baat hebben gehad bij dit lekken zijn zijzelf. Over twee weken dan begint het proces ja. en dan zit jij vooraan. Met ja, ja, ik Lijn ga erheen als, <svulling> als entertainmentblogger <svulling> Rianne Meijer. Ja, dan, Dank je wel. Dan horen we zeker van je communicatiestrategie. Kai Dank en Politiek Junkie en onze eigen politieke man Boris van der Ham. Ik wens u al een heel fijn weekend, heren en dames. Maandag. Selve. Maar ik vind. Kom nou eens Jullie, ik mis een beetje het Raf en Sil nieuws. En, en nou, de, de, wat, wat wat weet je nog. Zou je geschaakt willen worden dat is door die Badahari? Nee, zij weet nog dingen. Zou je, de je willen zijn, schaken met Badahari? Nee, nou, de moeders zijn uit elkaar, hè? Dat, dat was het grote nieuws van deze week. Die van Badahari? Nee, van van Raf en uh, Silfie. Oh, die moeders, oh, moeders waren heel hecht, maar daar is nu ook een. Oh, een Mooi, in een trotskamer. Maar hoe verder na de algemene beschouwingen? Ja, dat is makkelijk achteraf, Dan kun je altijd alles goed voorspellen. Senator Loek Hermans van de VVD. Maar als ik er zo naar kijk, dan moeten we gewoon met elkaar zeggen... dit had beter gekund. Bouter Koolmees van D66. Dat ja, zijn teleurstellende cijfers. Over politieke besluiten. Hoe langer je wacht met het nemen van besluiten... hoe groter de kans is dat je uiteindelijk bij belastingen en premies terechtkomt. En SP-senator Tini Cox over optimisme in de politiek. Een optimistische natuur is fijn, maar het komt niet allemaal goed. Cox, Koolmees en Hermans. Morgen in Kamerbreed van 11 tot 12. Radio 1, het nieuws van alle kanten.